De Canon 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur Beatrice Weinig middel-Nederlandse teksten hebben zo'n internationale faam als deze beroemde Maria-legende Het verhaal spreekt dan ook tot de verbeelding De beeldschone jonge non die haar jeugdliefde niet kan vergeten en daarom het klooster ontvlucht Een hit in de 19e eeuw in het interbellum maar ook vandaag is het boek nog steeds internationaal geliefd aan de Universiteit van Boedapest bijvoorbeeld. Daar laat professor Urshua Rete haar studenten in de vakgroep Nederlands nog elk jaar kennismaken met Beatrice. Het is een zomerse middag en ik zit in Boedapest een werkstuk te corrigeren over de Maria Mirakel Beatrice. Als ik de routine van correctiewerk even onderbreek, pijns ik over de onwaarschijnlijkheid van het lezen van deze, soms wat onhandig geformuleerde, maar heldere Nederlandse zinnen van een Hongaarse studenten. Twee jaar geleden kende ze geen woord Nederlands en nu lees ik haar inspirerende gedachten over dit Middel-Nederlandse verhaal. Een van de vele paradoxen van het Beatrice-verhaal is de veelzijdigheid van de overlevering. In de eerste helft van de 13e eeuw schreef Caesarius van Heisterbach in het Latijn het leerzaam verhaal of exempel van de costeres... Deze tekst, de oudste bekende versie van de Beatrijslegende, gaat over een jonge vrouw in een klooster die trouw haar werk deed en een bijzondere liefde had voor de maagd Maria. Op een dag verlaat ze toch het klooster vanwege de liefde voor een man en kiest dus voor de wereld. Voor haar vertrek bidt ze tot Maria en legt haar sleutels en wimpel neer bij het standbeeld van de heilige maagd. Na enkele jaren verlaat de man haar, waardoor ze genoodzaakt is haar lichaam te verkopen en als prostituee in levensonderhoud te voorzien. Tien jaar lang leeft ze in zonde, maar krijgt daarna diep berouw en wordt teruggeleid naar het klooster. Hier wordt het duidelijk dat Maria al die jaren haar plaats ingenomen heeft en niemand haar afwezigheid heeft opgemerkt. Zij neemt dus de sleutels en habijt weer op, biegt haar zonde op en dient in het klooster tot haar dood. Dit is maar één van de 746 exemplaren van Caesarius van Heisterbach, maar toch heeft dit simpele verhaal een bijzondere populariteit gekend in de middeleeuwen en daarna. In 1927 telde een onderzoeker meer dan 50 middeleeuwse versies van het verhaal en drie keer zoveel latere bewerkingen. Een van de vroegere bewerkingen is een parel van de Nederlandse literatuur, de beruimde Middel-Nederlandse deze is waarschijnlijk ontstaan in het begin van de 14e eeuw... en is overgeleverd in een fraai manuscript gedateerd op 1374. Ik vergeet nooit de dag waarop ik het in de KB in Den Haag zelf van dichtbij mocht bekijken. Toen waren we al jaren bezig met het uitzoeken van de internationale verspreiding van de Beatrijs... en ik huiverde bij de gedachte dat er maar één enkel exemplaar bestaat. Stel dat die niet overgeleverd was of alleen fragmentarisch... In het project Beatrice Internationaal hebben we ons jarenlang bezig gehouden met de circulatie van deze Beatrice. Toen Remco's leiding bij de afsluiting van het project in 2013 een inventaris maakte van de internationale verspreiding hiervan, kon hij nog een hele rij vertalingen en bewerkingen toevoegen aan het al bekende receptieverhaal. Onder andere ook vertalingen en bewerkingen in het Afrikaans, Fries, Noors, Friolaans, Papiaments, Esperanto enzovoort. Een van de vertalingen die gemaakt zijn in het kader van dit project was de Hongaarse. Het ligt hier voor me. Een elegant hemelsblauw boekje met de verlichte initiaal van het originele manuscript op de kaft. Samen met de studenten hebben we een Hongaarse prozavertaling gemaakt van de Middel-Nederlandse tekst, waarvan een Hongaarse dichter een prachtige versvertaling maakte. Ik lees de eerste tien regels voor. Aversi raaspo semmi hasnom mondjak... Jobb volna abba hagynom, ne gyötörjem elmén véle, de annak tiszteletére, ki szűz, és anya egy szemében, mégiscsak el kell beszélnem ezt a szép miráculumot, mint Isten azért mutatott, hogy magasztalja máriát, ki keblén hordta Szentfiát. Het klinkt vast exotikus a júlior, de a klanke és a rím megte text vertraudt for en hungársz lezer. Het blijt for mäi en wonder, dat de beatrixen het hungársz te lezen is. Het is een nog groter wonder dat Beatrice vandaag de dag Hongaarse studenten van het Nederlands blijft boeien en dat ze het als thema kiezen om een werkstuk over te schrijven. Ik vermoed dat dit te maken heeft met wat Frits van Oostrom de belangrijke rol van zelfbeschikking in de tekst noemt. Natuurlijk is de Beatrice een Maria-mirakel, schreef hij, maar ook toont het verhaal de vrije wil in werking als tegelijk de grootste kracht en de zwakte van de individuele mens.